6 uur Jobboot met het NOS-journaal. Bij de Tweede kamerverkiezingen in maart doen 28 partijen mee. Dat heeft de kiesraad bekendgemaakt. Maandag stonden nog 31 partijen op de lijst. En sindsdien zijn nog drie partijen afgevallen. Dat zijn de Vrouwenpartij, Trots op Nederland en de Partij Respect. Ze konden niet een borg van iets meer dan 11.000 euro betalen. En daardoor voldoen ze niet aan alle voorwaarden om te mogen meedoen. De bekendmaking was anderhalf uur later dan gepland, omdat de kiesraad nog in gesprek was met enkele partijen die niet aan de voorwaarden voldeden. Bij de persgroep verdwijnen 60 van de 90 banen. Het gaat om journalisten bij huis-en-huisbladen. Hun plaats wordt ingenomen door freelancers. Volgens de persgroep is de reorganisatie nodig vanwege de teruglopende advertentieinkomsten. De uitgever wil wel alle 140 huis-en-huisbladen behouden. De strafmaatregelen van de Verenigde Staten tegen Iran worden uitgebreid. Dat gebeurt na de lancering van een ballistische raket door Iran zondag. De nieuwe maatregelen zijn gericht tegen 13 personen en 12 bedrijven. Gisteren waarschuwde het Witte Huis Teheran al om geen raketproeven meer te doen. Onduidelijk bleef nog met welke maatregelen de VS dreigde. Een groep senatoren drongen bij president Trump op aan om de bestaande sancties uit te breiden. Ze schreven dat de druk op de Iraanse leiders moest worden opgevoerd. Een Nederlandse piloot is in Londen veroordeeld tot 23 jaar cel voor drugsmokkel. De man van 53 uit Hilversum smokkelde vorig jaar met een klein vliegtuig, 22 kilo cocaïne, van Nederland naar Groot-Brittannië. Hij had de drugs verstopt in metalen kistjes onder de vleugels van zijn vliegtuig. Hij zei dat die kistjes als gewichten dienden om zijn toestel stabiel te houden als het aan de grond stond. Een Pool met wie de man samenwerkte is veroordeeld tot 17 jaar cel. Een medewerker van TBS-kliniek de Kijverlanden bij Rotterdam is in levensgevaar. Een patiënt ging hem in de kliniek te lijf met een mes. De medewerker werd geraakt in rug, buik en nek en ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De aanvaller is opgepakt. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanavond 7 graden, vanacht 8 graad of 3. Morgenochtend eerst droog en af en toe zon. In de middag en avond vanuit het zuiden regen. Zondag ook nog wat regen, maar overwegend droog. Temperatuur in het weekend rond 8 graden. Dit was het NOS. CFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de randstad staat file op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen knopend Ridderkerk en de randweg Dordrecht. 10 kilometer en 20 minuten op onthoud. De A20 hoek van Holland-Gouden bij Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer door een aanrijding. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Op de A27 van Almere naar Utrecht bij Knopen Lunette. 4 kilometer door een ongeluk te zijn twee rijstroken dicht. Ook op de A27 verderop tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum. 5 kilometer en een kwartier vertraging. En op de A44 Amsterdam, Daarnaag bij Wassenaar, 3 kilometer. De N244 Alkmaar-Edam is dicht tussen Middenbeemster en de aansluiting met de A7. Want daar ligt namelijk modder op de weg. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort draait door. Welkom terug bij het tweede uur Zandvoort draait door, oftewel Hans in de avond. Ik kan u verwachten nog in de tweede uur... de recept van de dag om kwart over zes... om half het weer voor het komend weekend... en om kwart voor zeven kust en zee. Dit alles afgewisseld met heerlijke muziek... en toch nog ook nieuwtjes van Zandvoort en de directe omgeving. En ik start, en ik start weer met een heerlijke van Ed Sheeran...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 Vandaag in de Groenteman, frisse voorjaarstamp met wortel, sla en feta. Wat heb je nodig voor 4 personen? 1,25 kg aardappels, 550 gram wortels, zout en peper, 5 eetlepels crème fraîche, een krop sla, schoongemaakte en in reepjes en 100 gram feta in blokjes. En hoe gaan we te werk? We gaan het volgende doen, schilder aardappels en wortels. Wassen en snij ze in gelijke stukken van gelijke grootte. Kook ze in een ruime pan met een flinke laag koud water en wat zout afgedekt in circa 20 minuten gaar. Giet de aardappels en de wortels af. Zet de pan nog even terug op het laag vuur en stoom de aardappels in een halve minuut droog. Voeg de crème fraîche toe en stamp met de stamper tot een grove puree. Roer de reepjes sla en blokjes vetta erdoor en breng op smaak met zout en peper. Laat de standpoort op laag vuur nog even goed doorwarpen. De bereidingstijd is ongeveer 30 minuten. En dan heb ik nog een tip. Je kunt naar West variëren met sla soorten zoals ijsbergsla of pittige veldsla. Eet smakelijk. Ah. No ah. When the twilight is gone. And no songbirds are singing. When the twilight is gone. You come into my heart, and here in my heart you will stay, while I pray. My. Of the day In a dream That's divine close to my Cinema Nostalgie, de zevende hemel. 7 februari aanvang om half twee smiddags. Op 7 februari opent Cinema Nostalgie om half om één uur weer haar deuren voor de zevende hemel. Een muzikale ode aan liefde en familie. In de zevende hemel ontmoeten we Maria Rossi. Die samen met haar man Max het prachtige Italiaanse restaurant de zevende hemel runt. Wanneer het leven een onverwachte wending neemt, besluit ze de familie, haar kinderen met partners, weer eens samen te brengen. Echter staan oude ruzies, familieproblemen... en het ju jubileum van het familierestaurant Haar Wens in de Weg. De Zevende Hemel is een mu muzikale ode aan liefde en familie... van topregisseur Job Gotschalk met de liedjes van onder andere Nick en Simon... Boudenwijn en Groot en Doe Maar. Ontvangst met koffie, thee of cake vanaf één uur. De film vangt aan om half twee en de kosten zijn zeven uur, euro... 7 euro, inclusief belbus, film, koffie en toeslag. Zonder belbus 6 euro. Indien u gebruik wilt maken van de belbus... kunt u zich opgeven bij pluspunt het telefoonnummer 5717373. De losse kaarten zonder belbus... zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van Cirque Zandvoort. Gastvrouw en gastheer zijn aanwezig om u te helpen... bij de instap van de lift of de stoel. Cinema Nostalgie, een gezamenlijk initiatief van Stichting Kunst Zandvoort en de Seniorenvereniging Zandvoort, is de eerste dinsdag van de maand geopend en is voor iedereen, maar speciaal voor senioren, toegankelijk. De locatie is Zerke Zandvoort, gasthuisplein nummer 5. De website is www.zerke Carpenters met superstar. Nou, geweldig, wat mooi, vooral dat toontje aan het einde. En we gaan door met Tumblewees somewhere between. Net als gisteren bleef het ook vandaag droog, met naast vrij veel wolkenvelden ook soms de zon. Wind waaide uit het zuiden en was matig over land en vrij krachtig aan zee. De windkracht 4 tot 5 en de temperaturen steeg naar 9 of 10 graden. Vanavond en in de komende nacht is het half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wederom droog. De zuiden wind waait matig tot vrij krachtig aan zee en de temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen is het bewolkt en na een droge start gaat het in de loop van de ochtend geruime tijd regenen. De wind waait nog steeds uit het zuiden en is matig tot vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar 7 tot 8 graden. Na morgen is het aanvankelijk licht wisselvallig met de temperaturen rond de 6 graden en vanaf woensdag wordt het kouder, droger en zonniger. Why are we doing it, doing it, doing it anymore I used to recognize myself, it's funny our affections change And we're becoming something else, I think it's time to walk away So come on, let it go Ja. Op zaterdag is er een operette masterclass. Deze masterclass wordt verzorgd door Amma Hekkers en Claudia Petaka. Van tien tot vijf wordt deze masterclass gehouden in Theater de Krocht. Een masterclass voor tenoren en sopranen. Met de masterclass willen wij onszelf op de kaart zetten... en kijken hoe het initiatief ontvangen wordt, zegt Amma. Toeschouwers zijn van harte welkom. Claudia en Amma hebben niet de potentie... dat ze een korte tijdbestek van masterclasses en coachweken... het leven van jonge zandkers kunnen veranderen. Je kunt iemand in een paar dagen niet werkelijk naar een hoger plan brengen... of tegenovergesteld verpesten, volgens Claudia. Je kunt wel een zaadje planten, een steentje bijdragen. En allemaal nog, we gaan ook niet de hele zang techniek van studenten veranderen. Ik zeg alleen tegen de leerling... leg alles wat ik vertel gerust aan je eigen docent voor. De stem is zo kwetsbaar iets. En na de masterclass is er om acht uur een concert in hetzelfde theater, Krocht. Met dit concert zullen zowel Anma als Claudia en ook de deelnemers aan de Masterclass... laten zien wat zij deze dag geleerd hebben. De entree voor deze avond is 15 euro. Als u van operette en opera houdt, is dit uw avond. Maar voor alsnogs, voor als nachts. stel dat ik er wel en jij er niet was, dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n donderdag in Muziek Boulevard Live heb ik een heerlijke gast om 4 uur en wel Maxime Roos een taxichauffeur en daar hebben we een hele leuke verloting bij speciaal gedaan voor Valentijnsdag maar je kan ook met Valentijn je Valentijn verwennen in de krant hoe romantisch ben jij verras je Valentijn met een gratis bericht in de Zandvoortse krant van 9 februari en wie weet heb jij op 14 februari een date met je geliefde je kunt jouw Valentijn bericht tot uiterlijk maandag 6 februari insturen via e-mail info at zandvoortsecurant.nl of via web, whatsapp 06 83 89 01 Ik herhaal 06 83 89 01 Stupid, stupid kind of love. That's what I am. Yeah, yeah. I've been a fool, blind to see. Baby, you're the only one for me, honey. No, no, I'll never let you go. I was lost, sad as a drum. I was only trying to have some fun. I must have been a stupid, stupid kind of. Natuur herstelt na ingrepen. Voor Source of Nature zijn op tien locaties herstelwerkzaamheden uitgevoerd. En vandaag locatie Pollenberg. Herstel van circa 20 hectare verruigd duingrasland naar open bloemenrijke en insectenrijke duinen met stuifkuilen. De bodem van de Pollenberg was verzuurd en overbemest door stikstofrijke neerslag. Duinriet en duinroosjes domineerden het landschap. Plekken waar vegetatie nog wel gevarieerd was, moesten we sparen met maatwerk. Dit betekende mozaïekbeheer met afwisselend maaien en diep of opplakkig plaggen. Het was een hele uitdaging, waardoor met de aannemer veel overleg nodig was. Het landschap is gevarieerder en wijzer met nieuwe stuifkuilen. Vanuit dit kuilen kunnen wind nu kalkrijk zand verspreiden en de kalkrijke zand is een voorwaarde voor de vestiging van kalminnense planten als duimviooltjes. Er groeit al meer wilde tijn en vleugeltjesbloem. De van het landelijke themajaar richt het Zandvoort Museum en tentoonstelling van Mondriaan tot Dutch Design in. Tot 2017 is precies 100 jaar geleden dat kunstbeweging De Stijl werd opgericht. De invloedrijke kunstbeweging De Stijl veroorzaakte begin 20e eeuw veel commotie met haar vurige pleidooi voor abstractie. Om dichter bij de universele harmonie te komen... gaven kunstenaars als Piet Mondriaan, Theo van Doesburg... Vilmos Huzar en Bart van der Lek... de voorkeur aan geometrische vormen en primaire kleurgebruik. We tonen u ook gebruiksvoorwerpen van de Nederlandse ontwerpers. Deze zijn afkomstig uit de Vintage Design Collection van Art Deco Koymans. Daarnaast tonen Nederlandse fotografen hun interpretatie op de stijl. De locatie is Zandvoort Museum, Weestraat nummer 1. Telefoonnummer 023 5740 280 en de website is www.zandvoortsmuseum.nl En de intree, nou dat is te doen, 3 euro. De bewaarklossie Ode aan Zandvoort is gedoopt. Maandagavond heeft burgemeester Niek Meijer... tijdens een terugbezochte bijeenkomst in Club Nautic... het eerste exemplaar van de bewaarklossie Ode aan Zandvoort... uitgereikt aan Bob Mantel, een nieuwe inwoner van Zandvoort. De komende dagen wordt door leden van de scouting in iedere brievenbus... ook die met de bekende Nee-Nee-stickers een exemplaar bezorgd... zodat iedereen van dit geweldige, mooie, informatieve... en goed leesbare magazine kan genieten... Mocht u extra exemplaren willen hebben... misschien voor familie die niet in Zandvoort woont... dan is Ode aan Zandvoort bij Bruna Balkenende aan de grote krocht... voor 9,90 euro vanaf heden te koop. Let me be your little dog Tell your big dog come When the big dog gets here Show him what this little puppy dog Well, I'm searching for a matchup for my clothes Yeah, little searching with a matchup for my clothes I ain't got no match. for my clothes Twee uur Zandvoort draait door vandaag, voor vandaag zit er weer op. Ik ben weer terug, donderdag, met een speciale gast, om vier uur, en wel Maxime Roos. En dat eh, wordt een heel interessant vraaggesprek. En ik wens u een heel prettig weekend, en volgende week vrijdag, ja, dan ben ik er eventjes niet live, maar u hoort mij toch, dan heb ik even wat anders te doen. Ik wens u een heel prettig weekend, en vanmorgen gezond weer op.